Dat je weer bent ingetrouwd op jouw ziel en Zie je het in de house en dat kan maar één ding betekenen: drie uur lang de lekkerste dance. Hits uit het heden, verleden, toekomst. mashups maakt niet uit. Als het maar dance is, komt het hier zeker voorbij in de uitzending. En we trappen af met Christian Marchi en Nadia en Melani featuring Maxi. De welbekende sound met I got You in de Antillas en Duncan Club Max. En ja, zie het. Wat houdt er nou eigenlijk in? Voor de luisteraars die nog nooit zijn uh, ingeschakeld hier. Hey, leuk dat je erbij bent. Join Zandvoort-Schootse dansvloer vanavond in de show. Natuurlijk, rond de klok van 10 voor 10. Onze enige, enige echte see-it party-kite. Alle feestjes die er toe doen, ze staan erin. En jij bent gelijk helemaal op de hoogte waar jij je zoute schoenen aan kunt trekken. Wat hebben we nog meer? Natuurlijk, heel veel hete nieuwtjes. En geloof me, het gaat een madhouse worden... Of wordt het club in? Dat en meer. We hebben een feestje over porno. Echts pornstar. Het gaat weer gebeuren. Weliswaar in maart, maar wij zijn er op tijd bij. Want je bent altijd gewaarschuwd. Zorg dat je je kaart op tijd haalt. En ja, tweets en beats. Geen enkele DJ is meer veilig wat hij op Twitter zet. Het komt hier allemaal voorbij. Mits het natuurlijk uh, enige nieuwswaarde heeft. En ja, verder gewoon heel veel lekkere muziek. Zo ook deze. Sandy Riviera. Met You, Je kent hem misschien nog wel. Van Cochin. We hebben hem gewoon even in een 2011 jasje gestoken. weer op jou 106.9. 104.5. Tot aan 12 uur. Is dit zin? Zeker, in een nieuw jasje. Zo ook deze, van Koshima dan door Sandy Rivera Hi, Jew. En ik zou maar zeker niet verbergen voor zaterdag 12 februari. Want ja, wie is er de, keren, wie er de laatste keren bij is geweest... ...weet dat Madhouse in Panama garant staat voor een avondje losgaan. De eerste editie van 2011 begon geweldig. Met een speciaal gastoptreden van Ben, The Voice, Sanders... Op verzoek van DJ Sean kwam hij de clubhit You Somebody live meezingen. Op zaterdag 12 februari staat er een speciale Madhouse Dirty Valentine Editie op het programma. Hierdoor wordt er eenmalig afgestapt van de gebruikelijke eerste vrijdag van de maand en verhuist Madhouse naar de zaterdag. Een nieuwe aanwinst: deze avond is de samenstelling van Madhouse en het populaire radioprogramma Club In van Slim FM. Onder leiding van DJ Jean, oftewel Mr. Madhouse... en Erik van Kleef, Mr. Clubin, gaan ze deze avond er een, een nog groter gekkenhuis van maken. Sfeer, de gezelligheid en natuurlijk de trouwe Madhouse-aanhangers... mogen op deze avond zeker niet ontbreken. Dus zet zaterdag 12 februari in je agenda. Tijdens deze Dirty Valentine Edition van 2011... wordt er op zaterdag 12 februari flink uitgepakt... om er een Madhouse to Remember van te maken. Deze Madhouse versus Clubin belooft een hartverwarmende avond, waar nieuwe liefdes worden gevonden en oude vlammen weer worden aangewakkerd. De vuurgebied zullen naast DJ Jean worden gebracht door Slam FM DJ Erik van Kleef... en vaste man op de Madhouse-avonden Rico Vavela. Door het succes van de maandelijkse Madhouse-edities in Panama... werd maar eens en meer bewezen dat er behoefte is aan een avondje keihard losgaan. Onder de kenners zijn de Madhouse-avonden inmiddels bestempeld als de gezelligste, drukste en meest complete avond van Nederland... Al met al wordt dit een night to forget... waar je als Madhouse Fanaat zeker bij moet zijn geweest. Er is ook een uh, Area 2, to Touch. De studio wordt wederom gehost door Touch Events... bekend van feesten Touch at the sea, en hebben een line-up neergezet om van te smullen... met Santino en Cozy. Met alle twee toch een heel eigen stijl... laten ze iedereen elke minuut van de avond genieten. Verwacht van deze toppers een veelzijdige en onvergetelijke avond. Eentje die je niet mag missen... Wil je kaarten kopen? Dan kan natuurlijk via Paylogic. En zorg dat je erbij bent, want ja, je weet het, aan de door is more. En als je voor een dichte deur staat, dat is ook zo vervelend. Ik heb het al gezegd, rond de klok van 10 voor 10, komt hij weer voorbij. Onze hete partyguide. Wat zal er deze week in zitten? Je hoort het straks allemaal. Zometeen nog meer nieuwtjes, onder andere van ex Nu eerst, lekkere muziek, wat dacht je van deze? Chester vs. Diplo, featuring Bus Bus arrives. Come on! Surprise. let's go bounce to the beat people hands up everybody in the place stand up and jump and shake and rush the club till the whole entire building is rammed up and there's nothing you can do to hold them off and while the beautiful women be showing off we about to cause a riot in this beach. still be hearing the fire alarms going off we gotta watch it, we really gotta we got watch it. Do we really got him on a trance we gotta watch him do we really got him on a trance We got him hypnotize, we got him hypnotize, we got him hypnotize, we got him hypnotize, we got him hypnotize, we got them hypnotize, we got him hypnotize. Time I come in and I step up in the building and we let the fire So I hope you know we gotta run on Cause you gotta know that when we did it started When I run in the spot There ain't no question that you gotta Come on! I heard them up, give it to him Word him up, let me do him Back another match and let it flame. Get your come on! Everybody get ready. know every time I do what I do bust rhymes with the people wanna Come on! Let's go cause you know we gon' fly gon' fly Get on, everybody gets Get Now I wanna see all of my people from online If you're with me, let me see you just Come on! With Diplo and Tiesto With we about to create a fiasco Now get your club on And if my people is really with me then Come on We got a hypnotized We got a hypnotized You got We got a hypnotized We got a hypnotized We got a hypnotized We got a hypnotized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 plaat helemaal goed. Ja, come on. En wie staat er gelijk voor de deur? Onze enige echte DJ Dion Sydney. Goedenavond Dennis. Ja, ik hoor Chesto. Ik, uh, voel me Jij hoort Diplauw. Ja, Buster Rimes had voor jou uh, eruit gemogen, maar... Ja, persoonlijk. Uh, maar goed, uh, daar zullen de meningen heel erg over verdeeld zijn. Maar ik vind, uh, ik vind de instrumentaal van deze plaat vind ik altijd... Uh... Ja, gewoon, hij tromper. blijft gewoon knallen. Ja. Ik denk dat ja, we het ook op de grote feesten... Op een moment... Come on, vuurwerken wij. Nou, de vervolgplaats van Chesto met wel Die 76. Die wordt, uh, is ook, uh, heeft ook wel zoiets. Hè. En het is, uh, klinkt heel goed. Oké. Okay. nog steeds niet uit. Ik wacht er nog steeds met heel veel uh, spanning op. Maar... Uh, ja, ik draai deze eigenlijk uh, Chesto. Ja, we hebben hem straks in, in Tweets en Beats. Help ja. me herinneren, Dennis. Ja, ja, ja. We gaan nog niks verklappen wat hij heeft getweet. Ja, jij weet het. Het houdt op je lippen. Maar we gaan het gewoon nog niet vertellen. We houden we hem houdt, eens een we beetje kiezen. We houden nog even de spanning erin. Ja, en waar we ook de spanning in houden. Ik heb een ontzettend lekkere plaat gekregen. Ik heb uh, recent gedraaid Cabri Ponte featuring Maya deze, een sexy DJ in de club. Uh, ...geremixed door Belani en Spada. Dat, uh, dat is een uh, Italiaanse jongen. En uh, hij heeft mij toevallig uh, gemaild... ...en hij zegt... ...ik heb een hele leuke uh, mix... Uh, ...hele leuke mashup. bootleg gemaakt. Oh, ja, Mashup of uh, echt een bootleg? Echt een bootleg. Ja, ik zit eventjes hier te kijken ondertussen op mijn computer... ...want ik heb hem hier bij me. En ja, laten we hem nou straks gewoon eventjes gaan draaien. Ja, we, we zitten vanavond vol met spanning... J -j Jij ziet hem ook nog niet staan, hè? Oh, Zullen we gewoon eerst even een ander muziekje gaan draaien? Voor de, uh, houden we mensen nog eens in spanning? Hij komt zo over langs. Het is allemaal een en al, uh... een en al spanning vanavond. Wat, wat wordt het? Wordt het een solo set van Dion Sidney? Of wordt het een back-to-back -back set? We weten het nog niet. Zitten er eigen producties bij? Je gaat het straks allemaal mee maken. Gewoon hier blijven oh, ja. luisteren op Zandvoorschootse dansvloer. Nu eerst lekkere house tunes met zo'n heerlijke saxofoon. Waar we denken aan Ibiza Night. Tot wel, Bright Jundro El Saxo! Dit is hier, tot aan 12 uur, de lekkerste beats. Feestjes. En we hebben er zin alweer in, hè? En zonnebrandolie. En Dennis, is ook je goed nieuws. 1 februari mogen de stranden het weer bouwen. Zo, dat gaat ook steeds sneller, hè? Ja. Ze kunnen niet wachten. Nee, het kan nog gaan stormen, het kan nog gaan sneeuwen. Nou, ik weet niet of je het aan me ziet, maar ik ben verbrand, hè? Hey, verbrand. Ik ben verbrand. Op... Wat heb je geplandeerd? Oh nee, ik was op het dak aan het werk. Je was al op het dak aan het werk? Dit is mijn uh, tweede baan. Eerste baan, natuurlijk DJ. Maar uh, mijn tweede baan, voor extra geld, ben ik dakdekker. En uh, ja, het mastiek uh, brandt goed op je huid. Oké. Okay. hier <laughs> <Ja, je laughs> Heb ik niet een kleurtje hier, hoor. <laughs> ja, je ziet helemaal zwart, joh. joh. <laughs> helemaal verschroeid. <Hey>, Zwaar. <laughs> nou, tijd voor een nieuwtje, hoor. Ja. Exporter, Apré Ski. Wat van Apré Ski en Exporter, het lijkt me toch. Daar krijg je ook aparte, een lekker kleurtje uh, van. Een aparte combi. Dacht het wel. Na het uitverkochte 10-jarig bestaan afgelopen november in de Hemkade is Exportstar weer terug in die heimat. Beter lui om te skiën, maar wil je wel zoveel ontwikken in de apelski? Dat is kans geen probleem. Exportstar komt zaterdag 5 maart gehuld in lederhozen. naar het zoem Hemkade in dat wonderschöne Zaandam. Als wel gewoon knallen in de Hemkade. Exportstar heeft door... De kredietcrisis ook geen geld om de wintersport te gaan doen. Dus we gaan gewoon lekker los hier zo in de heemkade. Wat staat er allemaal in de line-up? We hebben Lucien Fort, de Flexicon. Billy Dicklit, Wen Harry met Sally en Tessie Moore. Osla Hilton, Carilia Speakers en MC Sherlock. We hebben ook nog een tweede area De ski met Der Danny Janten en der Weltmeister Zo, zo, zo Ja, ja, ja, maar Aal daaruit de, gaat vooruit Al die, bra die braadworsten maar erbij de kaarten in de Het zijn maar 25 eurotjes En ja, die kun je kopen bij de expornstar.com en alle Primera winkels. Je hebt ook curl tickets, twee meetje of einde karten voor 120 euro. En die zijn alleen te koop bij www.expornstar.nl. Ja, en alle mannen die moeten zoals altijd in het gezelschap zijn van één dame. Ja, dat ja, is toch logisch? Ja, dat is altijd bij de feestjes. Dus neem je buurmeisje mee, neem je, je vriendin mee. Neem je uh, moeder mee. Ja, verzin wat. Uh, het is open van 11 tot 6 uur in de morgen. En ja, de kaarten zijn te koop via Logic En ja, een dresscode Dennis. Heb jij hem nog in de kast hangen? Ski en snowboardkleding. En speciaal voor Dennis, de Heidi of Jodeljongen... Uh, de Vrieski-vrouw de Tirolerin, onzowaita. So Jeroen, je zou, je zou je mond daarover houden. Over wat ik in mijn kledingkast heb hangen. Oh ja, sorry. Sorry Dennis, ik zal niet meer vertellen dat over, jij een Heidi heb, of gaat outfit... Gelukkig heb je het heel snel gezegd. Ik heb het heel snel gezegd. Ik zal het vooral niet meer zeggen dat jij als Heidi of jongen gaat. Tot weer een nieuwtje! Over de hemkade en Exporter. En ja, we hebben de mensen net al een beetje lekker zitten maken. Gemeld door Balani en Spade. En ze zeggen, ja. Die andere remix die officieel uit is. Van sexy uh, DJ in de boot. Die is lekker. Maar we hebben ook een bootleg van Afrojack versus Robin Riviera en Chucky ze zeggen. Wil je hem alsjeblieft draaien? Nou zijn wij ook niet zo lullig hier op Zandvoorts grootste dansvloer. Tuurlijk. Tuurlijk! Hier is hij dan. Let Me Replica. Exclusief hier op jouw CFM Zandvoort. Tot aan 12 uur. De Heatse Beats. Let me sip my drink. Boetlek van Balani en Spada. Afro, Afrojack versus Robby Riviera en Chucky. Ik vind hem niet slecht. Nee, het is zeker geen slechte... Het is leuk, uh, leuk gedaan. Ja, het is, het is het niet mijn op, stijl. Nee, mijn, ja, mijn beetje, maar ik, ik vind hem vermakelijk. Ik het, is, het is leuk om erbij te hebben, maar ja... Ik vond die andere plaats van hun uh, origineler. Om eerlijk te zijn. Oké. Okay. Ja. eh... Hey, uh, Ga je nog naar het Indian Summer Festival, Dennis? Tuurlijk ga ik daarheen. Ga je daar al... ja, jij bent zo'n druk bezette man. Jij gaat gewoon overal heen ja, uh, ja, tegenwoordig, hè? He? Ik moet netwerken. werken. Hé, hey, maar uh, Want, uh, ik heb hier de line... Ik, als ik al zie wie er komen, dan... dan... Ja, ik heb weet, hier uh, de weet... line-up. Het festival biedt zeven podiumanalyse met verschillende muziekstijlen. Zoals pop, rock, 3FM, serious talent... dance, electro, techno, theater... en 80s en 90s. Kortom, voor ieder wat wils. Ja... Het, de programmering op 18 juni. We pakken er gewoon eventjes bij. De poprock! Dennis, ik weet niet of jij het wat vindt, maar we hebben een Fatalus Sound System: Kane, Carol Emerald, Wayland, Back ik to the Soul en Chantel. Sorry hoor, maar een Sound System: is dat dezelfde Fateless? Uh, Maxi jazz? So ja. ja. Ja, dezelfde. Het de plaatje staat er wel gaaf. hierbij. Voor de mensen kun je het helaas niet zien. Nou, ja, gaaf. Dus dat is de pop-rock. Maar ja, wat belangrijker is, The dat dance, is toch main -stage. de dance een mainstage. Want oh. wie vinden we daar, Dennis? Nou, uh, Sebastian Grosso, een van de Swedish House Mafia-leden. Martin Solveig, natuurlijk. Hello! Van, hello! Sunry James, Ryan Marciano. En mijn grote helden, Dada Life. Uh, Bart Scales, Mighty Fools en Warren Fellow. En dan heb je de Dance 2, de Free Spirit Stage. Oh, dat klinkt ook interessant. Hartwell, Sidney Samson, Quintino, Gregory, Shermanology, Lucifer, Ford, Gregor Salter, Jasia. En voor mensen die heimwee hebben naar de oude tijden. Naar de oude kunnen hits. luisteren naar onze Grand Master Mixer Ben Liebrand. Onze grote godfather van de DJ's. Met We Love 80s en 90s. En de 90s, nou met Alex van Oostrom. Ja, ik vind het hartstikke leuk. Ik vind het een uh, leuke line-up eigenlijk. Ja, ik zou uh, het eigenlijk andersom moeten neerzetten. Want ik zag eerst pop-rock. Ik denk, Fatalist, interesseer ja, me ja, niet. Hey, Kane. Nou, Fateless. Het ja, is voor het, iedereen wat wil. Het, van wil van het zijn zo'n ja, stomers. ik heb van mensen gehoord dat optredens van Fatalist wel heel gaaf zijn hoor. Dus ja, ik, ik heb het nog nooit gezien. Dus ja. Daar kunnen we niet over oordelen. Je nou ja, maar op één manier achterkomen, zeg ik Dat dacht ik wel. Dan hebben we nog de programmering van de overige drie podia. Waaronder het 3FM Series Talent Podium. Die wordt later bekendgemaakt. En dat hoor je natuurlijk als eerste hier bij Ziet. En ja, het Indian Summer Festival vindt haar oorsprong in de kop van Noord-Holland. In recreatiegebied wacht in Beroek op Langedijk. Het festival is elf jaar geleden begonnen met vrienden, familie, schoolfamilie en vele vrijwilligers. Sinds vijf jaar heeft het festival een partnership met Identity. En ja, wil je nog een uh, sfeerimpressie hebben? Dan ga je naar van het Identity Summer Festival 2010. Dan ga je naar www.IndianSummerFestival.nl. Ja, er staat nog niks bij waar je kaarten kunt kopen. Sloop jij je laptop eventjes, Dennis? Ah, nee. Uh, je ging door je rug. Strafte mijn schoenen uit. <laughs> Hou jij van die klompen? Je hebt je klompen nog aan. Ja. Oké. Okay. Ik, ik laatst het uh, apere ski gebeuren, ik denk, uh, ik doe mijn gekste schoenen aan. Ja, ik denk al, wat loop je moeilijk. Hé, hey, Dennis, ken je deze lekkere plaat? Tuchillo, la bambola. Je hoort hem hier natuurlijk op jouw CWM Zandvoort. Zometeen gaan we even lekker twitteren. Even alle tweets tussen de beats door. Nu eerst, Tuchillo. Dennis, wil je even van die platen afblijven? Even, even niet scratchen. Gewoon even niet doen. Gewoon even lekker laten draaien. Ja, ik scratch gewoon graag, want uh, ja, toen mijn moeder zwanger van me was, viel er een uh, speler boven de buik. Oeh, dat is het. Dan blijf ik zo uh, ha, ha, ha, hangen. <laughs> we zochten al een oorzaak. Maar we zijn er nu helemaal uit. We zijn er helemaal hoor. Ik hoop niet dat je blijft hangen bij onze rubriek Tweets and Beats. Want hij staat helemaal klaar... Wat zijn de hete nieuw nieuwtjes? Verde Le Grant is met een nieuwe plaat bezig, samen met Patrick Lefunk. Hij heeft al een YouTube-link staan, kan ik niet opnoemen, te veel uh, codes en nummertjes, maar er is al een preview op zijn YouTube, uh, op zijn YouTube-account. Gewoon even eventjes kijken. Even kijken. Oké. Okay. En uh, Chucky die uh, vraagt zich af of hij uh, al Duitse volgers heeft. Nou, misschien in navolging van onze uh, Tiroler. Uh, ...actie met Star, uh, Dat Doet dus. hij wel? Ja. Dat doet hij wel slim. Zeker te weten. Wat hebben we nog meer? Uh, onze DJ Raimundo gaat eventjes een uh, bedankje richting Mark Benjamin en uh, er komt een remix package aan. Dus we zijn heel benieuwd. Een remix package. Dus allemaal remixes of echt sample packages voor mensen om te remixen? Nee, ik denk de remixen van Change. Uh... Oké. Okay. Ofwel de track die je nu. Ik op wil... de achtergrond hoort hij. Ik, nee. ik, ik, ik wil steeds zijn framebuster plaat een keer remixen naar hem opsturen. Nou, misschien gaat hij hier ook wel weer opnieuw uitkomen. We weten niet. Een framebuster maar... 3.0, je weet het niet, hè? We gaan hem eens binnenkort weer eventjes in de uitzending halen. We gaan eens eventjes even. Uh... Updaten. Uh, Gregor Zalto, die zegt tegen Chesso, enjoy. En dat heeft allemaal te maken met dat Chesso zijn verjaardag uh, nou, vanavond gaat ik, vieren. Nee, ja ook, nee. maar ik lees ook. Vanavond is zijn 200ste aflevering van Club Live. Hij zegt niks bijzonders, maar toch leuk om te weten dat ik alweer 200 uitzendingen erop heb zitten. 200 uitzendingen van uh, clubleven ongelooflijk ja. wat gaat het hard ja in april vier jaar geleden of in 2007 is hij begonnen in april nou, dan zullen wij er ook wel de nodige op uh, hebben zitten dennis ik nou, ben de tel ook kwijt nou jij bent al uh, ja jij, jij zit hier al wat langer dan ik toen was je nog met uh, Joey en uh, Sven Groeneveld. was je nog toen ja, ging Sven, Sven ging als eerste weg ja klopt ik was er al voor Sven. Oké, okay, nou jij, jij bent de, de Godfather hier De ook. Godfather, zie je het. Maar even terug naar de tweets. Zitten er nog leuke tussen deze week? Uh, Marco V heeft een YouTube video van een plaat van hem erop gezet. Ik denk dat het nieuw is, ook op YouTube. Marco V en Provider heet hij. Oké, okay, ja, ik ben nog steeds verslaafd aan die plaat God. God? Oh ja. Van ja, Marco ja, V. Ja, ja, die is wel goed. Uh, Ralph Eero heeft zijn Twitternaam veranderd naar Ralfero. Staat erin. Oh, lekker belangrijk. Uh, Chocolate Puma. We, uh, we hebben een leuke sessie gehad met Colonel Red. Sounding huge already. Dus uh, zullen, uh, er zal ook wel weer wat nieuws van komen. Ja, wat hebben we laatst? Uh, ook een plaat met Colonel Red. Ja, klopt. Nou ja, weer een vervolgplaat. Uh, b -b -b -b -b. Even kijken... Uh, Baggy Backovich gaat naar een kerkfeest. Uh, een kerkfeest? Uh, hij, is, hij is helemaal klaar en geladen met heel veel smooth classics. Oeh, uh, daar zullen, zullen de orgels wel uh, op los gaan. Oké, okay, nou heb je nog één uh, final tweet? Want uh, ik zie de partykaart al trappelen hoor. Kom maar eventjes in, even laten. Uh, nou, oh, Shapeshifters met een ook weer een nieuwe plaat. Waiting for you. Bijna almost in the bag. Uh, ze hebben al een paar uh, road tests gedaan. En uh, we gaan. En we zullen zien wat het maandag brengt. Oké, okay, ja, Door de week zag ik ook nog een uh, aantal uh, tweets voorbij komen. Er zitten een hoop nieuwe producties aan te komen. Ja, Hou het dus in de het is gaten. Altijd, altijd in het voorjaar. Omdat, omdat je, we gaan nu richting de zomer en de warmere dagen. Dus dan willen ze wat goede knallers voor de Ibiza-feest hebben, denk ik. Ja, en de opening natuurlijk van de de weer straks. Ja, alle openingsfeesten. Ja, wij zijn ook al uitgenodigd, hè? Zeker te weten. Ja. Het staat allemaal weer in de agenda. Alle leuke feestjes. Mijn smartphone die loopt al helemaal vol hier ook. Nou, dat is toch helemaal goed. Pas maar op dat ze hem niet afvakken. Zo, hey, ga door met lekkere nieuwe muziek. Wat dacht je deze? The Cube Guys. In love! De DJ Kata Club Mix. Ik heb hem hier voor je klaarstaan. Zometeen The see it party guy. Alle hete feestjes op een rij. Dit klinkt heel lekker. I'm in love. The cube guys! Helemaal geweldig hè Dennis Ja maar de melodie vind ik goed Het heeft een beetje een ouderwets uh, idee Ja een hoop platen toch uh, Eerst had je Crumbophone, het zie je, Wat vorig jaar natuurlijk Een enorme knijter van het is ja, wat geweest Wat je nu van uh, Milka Sugar Met Fire uh, hey, Condi. Ja maar dat is toch weer Dat is geen oude sound ja, Het is gewoon een is oud 19. nummer in een nieuw jasje ja, Daar maar verschijnen maar toch, er wel meer van het, is, uh, het was vroeger was het een hit En uh, nou weer Dat doen ja, ze goed van, van Dani Klein En ja Dennis Ik kijk naar de klok Heb jij er ook zo in? De party guide Hij staat weer helemaal klaar En ja er hoort natuurlijk een passend muziekje erbij Kijk Een sappig nummertje Een sappig nummertje Nou dat is gelijk ook het eerste feest Sappig in de Escape Van 11 tot 5 uh, Prijs is 12,50 euro En natuurlijk door is more 16 euro aan de deur met de lijnen Brian Chundro en Santos. Delivio Riven. Aaron Gill. Mitchell Niemeyer. Jazz van Die. Owen Joy. Giancarlo. Dirtcaps. Giuliano. En MCVI. En ja, het is wel belangrijk. Het is vanavond. 28 januari, om precies dus te zijn. Wees er nog snel bij. Kijk even snel Paylogic, Of je nog uh, aan je in de kaartjes kan komen. Ja, het en probeer wel, het anders aan de deur. Voor, uh, vier, ja, dan ben je iets meer kwijt. Maar, ja, dat ene biertje. Meer. Maar ja. het ziet er al uit als een, een leuk feestje Ja, het is een beetje dirty house uh, Of een beetje, uh, ja, een beetje van het uh, eclectic house zal het al zijn Je moet er van houden hey, en ja, Dennis, het is hier waarschijnlijk niet ontgaan uh, De Fashion Week in Amsterdam ja. Hij is weer bezig En ja. de, vandaar ook dit feestje Into Fashion met Sister Bliss Oftewel, de zus van Fateless oh. oh, dat, wist, oh, dat wist je niet Nou kijk, weet ik weer wat maar daar heb ik jou voor. Ja, nou ben ik hier ook je de Codpader. Uh, uh, de muzikale Wikipedia hier ook. Maar uh, in de Panama, into fashion. Met Sister Bliss van 11 tot 4. Uh, prijs is 15 euro voorverkoop... Ook nogmaals bij Paylogic. Met de line-up Sister Bliss, het zusje van Fateless. Brothers in the Booth. En Dennis Hercules en Bart Bays. En dan gaan we gauw naar de feesten op zaterdag: Midnight Freaks. Uh, van 11 tot 5 in Club Air. Met, uh, nou, ik zie geen line-up. Ja, natuurlijk ja, is... wel. Die, sta, oh, ja. die staat hier oh, iets ja. onderaan. Even ja, verder de... je kijken. Ja, <laughs> ja. Even kijken. Uh, Oener met dy Dynamic Music. En uit Spanje komt hij. Ja, ja. Dennis Ruijer en Pete Bandit. En had je al verteld de kaart is 15 euro? Ja. Oké, okay, ja, het ontging me eventjes. En natuurlijk uh, onze vriend van de show. Die kunnen wij nooit ontbreken uit onze lijst met feestjes. Uh, de framebusters in de Escape zaterdag van 11 tot 5 met 16 euro entree, niet aan de deur, dus weer bij Paylogic. Ja, aan de deur is het ook hetzelfde. Oh, doen ze ook aan de deur? Ja, zolang de voorraad strekt. Juist hem. Uh, met een line-up Roog van Housequake. Met Raimundo en MoMC en in de Deluxe Stage Martino Rosso. Oké, okay, en dan gaan we over tot het laatste feestje. We gaan even iets verder weg, maar wel voor een hele gave DJ natuurlijk. Hartwell versus 0321. In de reden, in de rede, in Vanaf 10 uur geen eitijd, dus party till de. The... Ja, totdat het afgelopen is. Uh, met de prijs 12,50 aan de deur. Een rijksdaaldertje meer. Oftewel, gewoon 15 keiharde euro's. <laughs> Keihard. Bij, voorverkoop bij easyticket.nl. Muziekstijl house en Electro. Met de line-up Hardwell, Duivo, Kubus, Jaume, Ravaro, Kiros en many, many more. En wil je meer weten? Blin... Je kunt ook even naar de website. www.derede.nu www Hey, lijkt me dat een goede reden om eventjes te gaan. En ja, een hint. Weet je waar die zit? De reden nummer 36 tot 38 in Dronten. Zit die op all places. Zet, zet het gewoon even je tomtom -tom in. Je komt er vanzelf wel. Precies. Zou dat de postcode trouwens zijn, Dennis? Wat? The... 0321. Ja. Zou zomaar eens kunnen, hè? Ja, maar ik weet niet wat het inhoudt. wel versus 0321. Nou, misschien uh, komt er zo nog op de tweet voorbij. We houden je op de hoogte. Ja, ja. En Dennis, ik hoor dat jij zometeen een solo setje deze week gaat ja. doen. Ja, we doen even weer wat anders. En Als... de reden is, jij heeft een nieuwe plaat. Ja, een uh, vervolgplaat.